Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan waarschijnlijk met flinke knallen het nieuwe jaar in. Het kabinet vindt het dit jaar niet nodig om een landelijk vuurwerkverbod in te voeren voor oud en nieuw. Vorig jaar was er wel een verbod, dat deden ze om de ziekenhuizen te ontlasten. Maar nu wordt er anders over gedacht, zegt verslaggever Ron Vrezen. Volgens het kabinet is dat kennelijk nu dit jaar niet nodig. En ook het OMT, de adviseur van het kabinet, ziet tot nu toe in ieder geval geen reden om weer te pleiten voor zo'n verbod. Maar je moet je goed realiseren: als dit nieuws loskomt, maakt het ook veel los bij ziekenhuizen en bij burgemeesters. Dus deze race is nog niet helemaal gelopen. Burgemeesters kunnen nog wel zelf bepalen of er een vuurwerkverbod komt.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 De merken verkopen vooral zwarte thee, maar jongeren hebben liever groene thee en kruidenthee. En daarom wordt de theetak verkocht. Lipton was zo'n 50 jaar eigendom van Unilever. Een café in Schijndel gaat dit weekend toch niet met gasten en verhuizen naar België. Het café wilde de Nederlandse coronaregels omzeilen, vertelde de kroegbaas eerder. Uh, heel simpel, daar hoeven we niet te zitten. Voor mij is het belangrijk dat er gewoon gefeest en gedanst kan worden. En ja, dat zitten blijven dat is gewoon geen optie. Uh, wij zijn hier een feestcafé. Maar inmiddels zijn de regels in België ook strenger. Je moet een mondkapje op in de horeca, behalve als je zit. Ja, dan heeft het geen zin meer om mensen in bussen van Schijndel naar België te rijden, vindt het café. Er was ook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 Overgebleven met meer vraag dan antwoorden Weinig de reden dat ik altijd meer wil Maar uiteindelijk Een EP En dit was uh, nog een uh, single uh, die we nog veelvuldig hebben laten horen. De weinig van Totti De Meo. En uh, nou ja, het is een beetje een uh, ja, jaren tachtig uh, deuntje... wat er uh, duidelijk in uh, terug uh, te horen is. En ik zou het bijna zeggen... een beetje ook Nederlandstalige Italo uit die uh, periode zou je uh, haast uh, zeggen. Waren het niet als je dan wakker wordt dat het gewoon 2021 is? Uh, jongens hebben een... Uh, Haarlem's vleden, want ze komen allemaal uit deze buurt. En inmiddels zijn ze uitgewapperd in de richting van Amsterdam. Want dat is tegenwoordig waar ze verblijven. Um, dan even iets bijzonders. Want mijn oog viel vandaag op, uh, op uh, een artikel in het Harlems Dagblad. Dat de Irrational Library uh, weer bezig is. En uh, die, uh, die hebben een, uh, ja, een bijzonderheidje um, bedacht. Want uh, morgen uh, gaat er iets uh, plaatsvinden waarbij Labashida is betrokken. Um, dat gaat uh, min of meer over, nou ja, alles wat met literatuur en poëzie te maken is. Daar is uh, Josia Bamker uh, wel onbekend. Die kan dat uh, wel heel erg uh, uh, op een bijzondere manier uh, doen. En uh, uh, Labashida is uh, door de irrational library gevraagd om daar wat, uh, ja, om daar een optreden te gaan uh, verzorgen. En dat uh, gaat wel gebeuren. Um, een van deze av avonden... zijn op anderhalve meter afstand. Zo staat hier. Uh, het is ook een geplaceerd evenement waarbij je dus gewoon weer op je achterste moet zitten... en uh, voor de rest uh, moet je gewoon kijken. Dat is uh, eigenlijk wat er, uh, wat er gebeurt. Hoewel de muziek van La Machida soms ook nog wel eens een beetje kan schuren. Uh, dat, uh, dat hebben we in het verleden nog wel, uh, wel meegemaakt. Een van die laatste wapenfeiten uh, die we wel eens ook uh, hier hebben laten horen... is de false flag. Dus morgen zijn ze te zien en te beluisteren... in de Irrational Library van Joshua Baumgarten. La Bashida. Je er natuurlijk wel bij zeggen wanneer dat allemaal uh, plaats uh, gaat vinden. Nou, uh, morgen dus uh, om half uh, wat is het? Half negen gaat, uh, geloof ik, uh, of half acht gaat het uh, allemaal open. Hey, half negen? Ik zeg het uh, verkeerd. Half negen gaat uh, de zaal open en om negen uur begint het dan echt uh, seated show. Zo staat het hier en het is in de uh, second hall, zoals de uh, Irrational library dat omschrijft. En een van die bands die dus te zien en te horen is... is Labasida. Dat uh, heb je net uh, daarvan een nummer kunnen horen. De False Flag, Flag, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is uh, het laatste wapenfeit van de band. Het komt uh, van een album, Status Seeking. Die hebben ze volgens mij vorig jaar hebben ze die uitgebracht. Uh, hebben we ook in uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf-uitzendingen... Um, wat aandacht aan uh, besteed aan dat hele verhaal. Overigens, daarover gesproken... volgende week is er weer een aflevering... van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Kan je nu al iets uh, verklappen dat we bezig zijn... om uh, twee um, bands uh, aan het woord te laten. De telefoon is dan wel te verstaan. Het uh, zal uh, uit gaan draaien op een reguliere show. Dat dat sowieso. Um, maar wellicht uh, dat uh, zowel Dora van den Berg... van 3 Point Landing in de uitzending uh, gaat zitten... als... Um, en dan moet ik even nadenken ook alweer. Dat is uh, Nevin, die uh, volgende week ook met een nieuwe single gaat komen. Dus dat is volgende week. Maar goed, uh, zover is het nog niet. We hebben uh, nog meer dingen te doen. Straks gaan we praten bijvoorbeeld met Jamie Versteeg van uh, Winston Blue. Want die hebben ook een, een nieuw, uh, nieuw materiaal uitgebracht. En dat moeten we natuurlijk laten horen. Zij al uh, in het uh, vorige uur. Loep is al op de raden van 3FM uh, terechtgekomen. Maar er is er nog een die behoorlijk aan de weg aan het timmeren is. We hebben hem zelfs hier ook uh, gehad in de studio. En dat is Mella. En Melle is ook uh, bij uh, de NPO Radio 2 uh, al uh, te horen geweest en te zien geweest. Want ja, ze hebben ook uh, visual radio. En dat uh, blijft er ook niet onopgemerkt. En Melle doet dat uh, toch wel veilig uh, schrijven. weet dat allemaal. In ieder geval prima onder de aandacht uh, te brengen. En dit is de single die morgen uitkomt. En wij mogen hem al vooruit uh, draaien vandaag. Hier is de nieuwe single van Melle. En dat nummer dat heet Up. Was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 wasted and we talk I'll be longing and restrained but i'm never once the same when october rings the bell uitgebracht, uh, maar hij staat al, uh, het staat al wat op onze website, jazeker. Uh, de, de release en recensies uh, onderdeel, wat we dan ook wel uh, regelmatig doen, uh, bij deze EP uh, staat al een heel verhaal. En dit is één van de tracks die op uh, die nieuwe EP... Sunset Blues van Paul Bond staat. Season of the Acorn. Um, ja, ik zeg dat niet zomaar. Want uh, de, gelijke tijd dat ik hier bezig ben met een programma... Uh, staat hij te spelen samen met Danny van Tichelen en met Wouter Tol. In de rode bioscoop om uh, die EP verder onder de aandacht te, te brengen... bij een select gezelschap. Want ook daar geldt uh, weer op je krent zitten... en kijken en luisteren en meer niet... Ja, want dat gaat uh, hebben de heren Peppi en Cocky weer toegeslagen met een persconferentie. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van een andere radiocollega in Nederland. Dus dat uh, zeggende moeten we daar ook weer rekening mee houden. Daarvoor hoorde je Why Don't We Give It A Try. Dat is uh, van Roos Meijer. Die heeft ook een, uh, een album uitgebracht. Wat min of meer uh, waarbij maatschappelijke kwesties en thema's worden belicht. En uh, ja, wat dat er gaat zegt, uh, ja, ze heeft er al eerder een EP uitgebracht. Maktoub, die werd uh, geïnspireerd door de verhalen van vluchtelingen die ze destijds ontmoeten. En daaropvolgend is ze zelf eigenlijk ook weer aan de gang gegaan uh, met een aantal thema's uh, ja, over bijvoorbeeld klimaat, antiracisme, mensenrechten, dakloosheid en feminisme. Daar is, uh, ja, heeft ze een aantal mensen over gesproken. En daar is ze op een gegeven moment ook liedjes bij gaan schrijven, deze Roosmeijer Dus dat heeft ze gedaan. En uh, daarvoor hoorde je trouwens de nieuwe uh, Van Melle met uh, Up. Want dat is uh, de single. Uh, en ik denk meteen, het is een heel rete re snel nummer. En blijkt het allemaal weer toch heel erg rustig te zijn. Goed, ik heb het ook niet afgeluisterd hoor vanmorgen. Uh, toen ik uh, die single binnenkreeg. Tenminste, hij heeft hem al uh, eerder gestuurd, maar ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Dus het wordt voor mij af en toe ook best een verrassing wat ik aan het uh, draaien ben. Um, zo dadelijk gaan we praten met uh, Jamie Versteeg van Winston Blue, maar dat doen we niet eerder voordat wij uh, nog een oude single van uh, dat gezelschap hebben uh, laten horen. Want dit was de vorige single en dat uh, nummer dat heet What Lovers What Lovers Do Mm-hmm. Oh. I feel the world around me was er, Vincent Blue, en wat gebeurt er, 06, en dan moet ik een nummer bellen, en het nummer dat werkte gewoon niet, maar goed, ik krijg dus nu het telefoon binnen, dus ik ga nu de telefoon aannemen, dan zeg ik, uh, ik ga je nu even gelijk op de mengpaneel zetten, ja, hartstikke idee, dit is heel leuk, hè, uh, kijk, ik, uh, het, is, het, het gebeurt net in, uh, alles in de uh, in een, in een, in een dying seconds, Jamie Versteeg van Vincent Blue, goedenavond. Hallo. Ja, wat is dat met die telefoon van je? Ik weet het niet, dat was vorige keer ook al zo volgens mij. Heb je een be niet bereikbaar abonnement of zo? Dat zou best kunnen, maar ik moet twee even gaan bellen denk ik. Ik denk, ik denk het wel, want uh, ik krijg maar een, uh, een, een dame, ja dit nummer is niet bereikbaar. Dan sta ik op het punt om die horen uh, gewoon op de telefoon uh, stuk te slaan, maar dan krijg ik ruzie met de technische in dienst. Het lijkt me niet zo'n slim idee. Maar het is, uh, het is een beetje het uh, Paul Bond uh, idee. Die hangt ook ergens hier boven de uitzendingen uh, rond. Want ik heb dat al eens eerder met, uh, met Paul ook al gehad. Uh, om hem uh, in de uitzending te halen. En die, die, die kwam ook in de dying seconds uh, van, het, uh, van de uitloop. van het nummer kwam hier uh, in de uitzending. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Ja, ja, ja, ja. Uh, bel mij dan maar. Dat is dan de enige manier uh, hoe, het, uh, hoe het dan zou moeten. Maar Dat, dat heb je gedaan. Dus, uh, en het, het mooie is. Het is ook uh, prima gelukt bij het draaien van die eerste single... en dan het gesprek voeren En Dan de, tweede, uh, de nieuwe single uh, draaien, want dat is natuurlijk altijd uh, waar we het uh, voor doen. Um, allereerst, uh, want het is een, uh, weer een hele rommelige introductie. Uh, goed, Jamie, uh, jij bent van Vincent Blue. Die single die we net uh, hebben gedraaid... Uh, die is ook alweer van een lange tijd geleden, heb ik uh, begrepen, toch? Dat is een lange tijd geleden. Die is van april, inderdaad. Ja. Ja. Ja, want, uh, want jullie uh, zijn ineens weer met, uh, met nieuw materiaal uh, gekomen. Klopt, ja. ja. Uh, ik moet thuis wel even zeggen dat de gitarist ook naast me zit. Oh, leuk. Nee. Oh, nee. Heel, heel leuk. Ja, nou zet hem dan ja. maar even op speaker. Dan, uh, dan, uh, dan kunnen jullie alle twee even fijn ermee... Uh, uh, de gitarist, uh, uh, stel je eens even voor, beste, beste jongen. Nou, uh, mijn naam is Loek. Ik ben de gitarist van uh, Winston Blue. Ja, ja. Want uh, jullie zijn uh, nou eigenlijk nog niet zo gek lang bezig, toch? Nee. Nee. Nee. nee ja, we zijn, we zijn wel lang bezig met muziek maken. Maar Winston Blue is nog niet zo heel lang bezig. Nee. Um, maar uh, is, is het wel zo uh, dat het in deze gekke tijden... Uh, want dat, dat is het nog steeds... Uh, dat je dan toch bezig bent om... Uh, muziekmateriaal te schrijven? Ik denk dat we altijd bezig zullen zijn met muziekmateriaal schrijven. Ja. Dat dat, uh, ja. Eigenlijk is dat een heel natuurlijk iets voor, uh, voor mij en ik neem aan voor Jamie ook als muzikant zijnde. Ja, zeker. <laughs> <Second major. laughs> ja. ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment uh, dan ja, toch zoiets hebt van, jullie kunnen me wat uh, daar in Den Haag, ik ben er ook helemaal klaar mee of wat dan ook. Ja, dat kan je ook zeggen natuurlijk. Maar dat doen jullie niet in ieder geval. Nee, we gaan gewoon door. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk wel... We zijn wel beperkt. We hebben natuurlijk morgen de single release En we hadden wel wat plannen. Maar ja, corona natuurlijk. Ja, dus, uh... Ja, kijken jullie ook... Uh, ik ga weer even naar uh, je giteruïst. Uh, uh, kijken jullie ook wel dan met angst en beven? En uh, daar komen ze weer. Peppy en Kokkie. Die op vrijdags uh, dan weer de nodige uh, ja, uh, nadigheid over ons uitstrooien. Uh, of... Hoe, hoe, hoe, hoe bleef je dat ja. dan? Je gaat toch wel een beetje met een onderbuikgevoel, ga je, uh, ja, ga je, ga je het kijken en, en je hebt toch altijd wel een beetje de angst van, oh, gaat het niet nog erger worden, gaat het niet nog vervelender voor ons worden. Maar ja, uiteindelijk sta je aan de andere kant van de lijn en kan je daar eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, want ja, de, mm. de regels worden bepaald en je moet je eraan houden. Ja. Ja, dat, uh, ja je, je kan weinig eigenlijk in, de, in dat opzicht. Uh, ontleent jullie muziek eigenlijk ook voor de zogenaamde, en dan zeggen we het netjes, de geplanceerde evenementen? Dus dat je op je kont moet zitten en gewoon gaan zitten kijken en that's it? Daar kunnen we wel wat voor zorgen. Ik ja. vind, wij zijn momenteel wel gewoon bezig om met band verder te gaan. Aha. Maar we vinden het ook gewoon heel leuk om akoestisch te spelen en dat kan ook zittend, natuurlijk. Dat kan ook maar het is natuurlijk minder leuk. Maar... Ja. ja, nou ja, goed. Euh, euh, kijk, er, er, zijn, ja, er zijn mensen die creatief uh, genoeg zijn in, in dat opzicht. Dus uh, daar ga ik dan wel van uit. Dat jullie dat creatief op, uh, oplossen ook. gaan we zeker proberen in elk geval. Het wordt wel steeds moeilijker, want steeds minder mag. Maar... Hmm. Ik denk dat we nog wel creatief genoeg zijn om uh, met oplossingen te komen. Ja. Um, even, uh, want uh, kijk, we hebben het nu even over het akoestische gedeelte. Maar zit dat ook uh, in het nieuwe materiaal uh, wat er nog aan zit te komen? Want dit is single nummer 2. Want uh, jullie hebben toch uh, uh, ja, uh, even ruim de tijd ervoor genomen. We hebben zeker ruim de tijd ervoor genomen. Maar er is veel gebeurd bij ons in de afgelopen paar maanden. Maar... Uh, er gaat zeker meer aankomen. We hebben... Dit is één van de nummers van de EP. Wanneer die uit gaat komen, dat ga ik nog niet zeggen. Natuurlijk. Maar we hebben een EP opgenomen. En dit is één van de nummers daarvan. We hebben het opgenomen in de Mailman Studios. Maar Koenenveld heeft geholpen. En Emil Landman heeft onze vocals opgenomen. Kijk, kijk. Emil Landman, die is zelfs... Dan noem je ook een naam op, denk ik. Ja. Ja. ja, inderdaad. We zijn super blij met hem. Uh, ja, hoe zijn jullie eigenlijk bij hem gekomen? Of is hij bij jullie terechtgekomen? Uh, hij is onze uh, pop aan coach voor dit jaar. Aha. Dus... Ja. ja. Ja, want uh, dat, uh, ik, ik heb. Uh, uh, ja, ik weet niet. Jullie komen uit uh, Utrecht, hè? geloof ik toch? Nou, ondertussen kunnen wij zeggen dat we wel uh, van heel veel plekken vandaan komen. Ik. ik uh... Jenny huh? is geboren in Zeeland en vandaar dat we dus um, uh, mee mogen doen aan het uh, Pop aan Zee traject. Ja, uh, en, en, en dat, is, dat is in Utrecht of niet? Nee, dat is in Zeeland. Zeeland! Oh, wacht even, sorry. Ja, Pop aan Zee, ja. ja. Uh, kijk, dat Oh, wacht even. Ja, ja, ja. Dus, dus jullie komen... Uh, jullie zitten daar dus. Uh, jullie huizen daar tegenwoordig. Nou, nee. We, we, wonen, we wonen eigenlijk we wonen in Brabant, hmm. maar omdat ik kon mogen midden naar het potasie-traject. Dus, uh, Zo het, zit ja, het. Ja, ja. ja het zit dat dus? En uh, ja, we mogen dus een heel jaar daar meedoen. En uh, Emil Landman is dus onze coach voor een heel jaar, en daar werken wij nu mee samen. Dus, ja, tot samenwerking. Ja, het, het, het klinkt zoiets als wat wij hier in Noord-Holland hebben uh, met NHPOP. Er zijn uh, dan ook. Ja, verschillende coaches. Tim Knol, bijvoorbeeld, die heeft meegedaan bij de Waterland Popprijs, om maar even een dwarsstraat te noemen. Maar dat hebben jullie met Emil Landman bij dit verhaal. Dat is een beetje vergelijkbaar in dat opzicht. Ja, wat, wat, wat, wat, ja, wat geeft hij extra's aan jullie mee als, als ik het zo hoor? En nou, sowieso vind ik het super fijn om met Emil te sparren over. Wat gaan we doen met de singles? Uh, hoe gaan we performen? Emiel heeft ons sowieso heel veel inspiratie gegeven voor uh, ook de, het uiteindelijke opnemen van de nummers. Daar heeft hij heel veel uh, bij geholpen. Hoe worden dingen ingezongen? Mm -hmm. um, en daarnaast, Emil is gewoon iemand die best wel uh, veel ervaring heeft in het vak. Dus is het is heel fijn om met zo iemand te kunnen sparren. Yeah. En, en, en, en, en daar, uh, ja, daar, daar trek je je eigenlijk als het ware ook aan om, neem ik aan. Ja, ja we, we nemen natuurlijk wel al het advies en, en alle uh, tips uh, en, en tops natuurlijk van Emiel. Daar proberen we zeker wel uh, iets mee te gaan doen. Hmm. Uh, wat, wat, wat hebben jullie nu bijvoorbeeld, uh, ja, min of meer, wat je, wat je van hem meegekregen hebt, waar je, waar je mee bezig bent? Om maar even een klein onderdeeltje te noemen. Nou, ik denk dat we uh, toch wel mee hebben gekregen om op het podium zoveel mogelijk te laten zien. Ik denk, <laughs> ik denk dat dat wel, uh, en dat, dat klinkt nu heel vaag, maar mm -hmm. we hebben een, een optreden gehad en dat hebben we uitgeprobeerd. En daar uh, speelde Jamie Toetsen. Uh, ze uh, bediende de triggers, ze deed gitaar, ik deed gitaar, ik deed bas. Mm -hmm probeerde eigenlijk de hele band samen met zijn tweetjes te zijn. En het was heel tof om even uit te proberen kijken of dat lukt. Mm -hmm. um. Dus ja, eigenlijk uh, gewoon de fijne kneepjes van het vakken min of meer, als ik het zo hoor. Precies, ja. Precies. puntjes op de i. Ja, nou, nou kan ik me voorstellen dat die muziekindustrie, dat is ook niet echt uh, dat is af en toe, ik las van de week weer een verhaal over Frank Bond, die met een project bezig is, maar uh, het is net een arena. Uh, krijg je dat ook bij, uh, bijvoorbeeld van een B uh, so sorry, die vraag die snap ik niet. Nou, uh, dat de muziekindustrie nog wel eens uh, grillig kan zijn. en in allerlei opzichten uh, waar je mee te maken krijgt. laten uh, uh, we zeggen, uh, mooi praters en dat soort uh, mensen. Dat, dat idee. Krijg je dat ook mee? Ik, ik denk dat je bij iedere industrie wel grillige momenten hebt. En dat, dat je eigenlijk. Uh, je neemt het voor lief omdat je zoveel van het vak houdt. Ja, ja. Uh, even over deze single, want uh, uh, Keep Me Haunted, haunted zeg, ik, uh, zeg ik het zo goed? Ja. ja. ja. Waar gaat het over? Uh, het is echt een heel elektronisch popnummer. Uh -huh. um, en het uh, gaat eigenlijk een beetje over een hele slechte relatie... en opgesloten gedachten die we wouden vertalen naar dit nummer. Ja. Om het even kort samen te vatten... Ja, uh, zit er ook iets persoonlijks in of moet ik dat toch anders uh, plaatsen? Ah, er zit zeker wel wat, uh, wat persoonlijks in. Ik denk dat uh, Luc en ik altijd wel personen zijn die gewoon uit ervaringen schrijven. Dus er zit zeker wel uh, een persoonlijk tintje aan het nummer. Oké, okay. ja. Uh, nou, morgen is die uh, denk ik ook uh, te krijgen, denk ik dan. Ja, zeker. Morgen is het ook wel te beluisteren. We hebben er echt super veel zin in. Ja, dat lijkt, dat lijkt me ook in ieder geval altijd wel weer mooi als, uh, als er toch weer nieuw materiaal uit uh, wordt gebracht. Vincent Blue met Keep Me Hunted. It's when we realize it's not a test ...is uh, redelijk uh, bekend in, uh, in het uh, land. Uh, want uh, als, uh, als je uit Groningen komt... ...en uh, je hebt uh, de, de Euroxonic Noorderslag in je achtertuin... En ...dan ben je al bijna uh, binnen in dat opzicht. manari was lid met uh, Saturday. Daarvoor hoorde je Winston Blue en Keep Me Haunted. Wat de tijd alweer bracht op bijna... Wat zeg ik? Tien voor negen. Um, en dan kom ik toe aan iets... Wat ik, uh, wat ik uh, ja, al tegen ben gekomen. En ik denk dat hij nu al allerlei... Vlaggetjes aan het voorzetten is. Want dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ik heb hem wel. Het uh, is een single die in januari uit gaat komen. En ik heb toestemming van hem. Uh, Ethan Huis. Want daar gaat het om. Uh, dat komt van een EP. Uh, Dreams in Multicolor. En uh, ja, hij doet dat. Uh, onder andere met... Uh, René Wijnhoven van Piet die de strijkersarrangementen voor de rekening neemt. Dus, uh, bij deze... er is dus nieuw materiaal... onderweg van Ethan Huis uit uh, Noord-Limburg... want daar komt hij vandaan. Uh, van, het, uh, van de EP Dreams in Multicolor... in januari moet het gaan verschijnen... Uh, is dit uh, het uh, nummer Marigold Sun. En het is trouwens ook een single... die daarvan afgehaald wordt.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 Inderdaad, nou, het is duidelijk te horen dat daar iemand van Clean Pete uh, of, uh, te horen is. Het is ook meteen het laatste, want uh, ik uh, wil ook niet uh, dat, uh, dat uh, ik Ethan daarmee voor de voeten ga lopen, want dat uh, verdient hij niet. Want uh, een menselijke fout kan uh, snel gemaakt zijn en ja, het is ook uh, listig, uh, want uh, dit medium heeft dat wel eens vaker voor de gewoonte... dat je bij dit... Uh, bij, ja, als je daar je muziekspullen op plaatst... dat je moet weten wat je doet. En uh, dat is dezelfde... is uh, onze muzikant hier uit dit dorp... Ruud Houding ook overkomen. En uh, ja, die heeft het uh, gelijk hersteld. In dat, dat opzicht. En ik denk dat na vandaag... Uh, je dat ook niet meer uh, ziet. Alleen, ik ben in de gelukkige omstandigheid... dat, dat ik uh, de EP in ieder geval al heb... Maar je zal hem uh, verder nu niet meer horen. Uh, pas in januari. Dan gaan we Ethan ook uh, bij ons in de uitzending betrekken in het hele verhaal. Tot aan het nieuws van 9 uur. Hebben we er nog eentje. En dat is uh, Poison Lolly. En dat nummer dat heet Inside Out.